Morad Erwakili met het NOS-journaal. Den Haag gaat boeren die vandaag met trekkers afreizen naar de stad terugsturen. Dat schrijft de gemeente in een tweet. Daarin wordt gemeld dat er een noodbevel is afgekondigd voor het centrum van de stad. Het bevel is afgegeven wegens ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde en veiligheid op Prinsjesdag. Op beelden van lokale journalisten is te zien dat er in ieder geval bij Leidsendam trekkers zijn tegengehouden. Het vertrouwen in de Nederlandse politiek was de laatste jaren nog nooit zo laag als nu... blijkt uit een Ipsos-onderzoek in opdracht van de NOS. Zeven op de tien ondervraagden geven aan weinig of heel weinig vertrouwen te hebben in de landelijke politiek. Het vertrouwen in het kabinet en in premier Rutte is net zo laag. De nieuwe dip in het vertrouwen in politici heeft te maken met het ontstaan van nieuwe crisis... terwijl oude problemen niet worden opgelost.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 Het duurt mogelijk nog dagen voordat het elektriciteitsnetwerk in Puerto Rico is hersteld. Dat zei de gouverneur van Puerto Rico nadat Orkaan Fiona zondag het land volledig had platgelegd. De staart van de orkaan leidde maandag ook nog tot problemen op het eiland... vanwege de aanhoudende zware regenval. De Nationale Garde redden meer dan 900 mensen. Er is nog altijd overstromingsgevaar... en bij de meeste Puerto Ricanen komt er momenteel geen drinkwater uit de kraan. Het weer... Gedurende de dag wordt het vaker droog en komt er meer ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 17 graden. Morgen is het een groot deel van de dag droog. Het is dan met 18 graden een fractie warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 of Weet gaan, weet dat ik je kies. Uh, weet je uh, van bakjes weet hoeveel het kost dus. Zien we naar de zuidtreksanaal? to make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 I'm <laughs> not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 De helft van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar te maken met agressief gedrag van cliënten of anderen. Van de advocaten met zo'n negatieve ervaring bestempelt een derde het incident als ernstig. Het weer, gedurende de dag, wordt het vaker droog en komt er meer ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 17 graden. ZFM. Ook in de zomer is jouw keuze ZFM. We've come on. I'm fruit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 But it's shocking It could be so She's a beauty a Darker than the Fuji Working than a photo In a photo If you wanna know Then you gotta go Wow, it's a New America I'm no.